1 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er is een streep gezet door drie grote projecten... omdat die mogelijk leiden tot een te hoge uitstoot van stikstof in natuurgebieden. Het gaat om de verbreding van de ringweg rond Utrecht... de herinrichting van de voormalige vliegbasis Twente... en de uitbreiding van een industrieterrein bij Delfzijl. De Raad van State zegt dat de plannen opnieuw moeten worden bekeken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat noemt het een zware tegenvaller dat de snelwegen bij Utrecht voorlopig niet worden verbreed. De politie moet uitleggen hoe het komt dat Michael P. een schouderbreuk opliep bij zijn arrestatie. Dat heeft het gerechtshof bepaald. P. is veroordeeld tot 28 jaar cel en TBS voor de doden en verkrachten van Anne Faber. Het leger en de oppositie van Sudan hebben afspraken gemaakt over het delen van de macht, politieke hervormingen en algemene verkiezingen. Ze zullen de komende drie jaar ons de beurt de overgangsregering gaan leiden. In april werd dictator Bashir afgezet na weken van protest... waarna het leger aan de macht kwam. De oppositie van Sudan verzette zich tegen het nieuwe militaire bestuur. De politie is kwaad over het gedrag van automobilisten gisteren... bij een wegafsluiting bij Seewolde, Terwijl politieagenten hulp verleenden bij een ernstig ongeluk... staken veel mensen hun middelvinger naar hen op... omdat ze baalden van de vertraging. Ook werden politieagenten uitgescholden. En tijdens het magneetvissen heeft een man vanochtend in Berkel en Roderijs... vermoedelijk een explosief omhoog gehaald. De politie denkt dat het waarschijnlijk een granaat is. Magneetvissers hengelen vaker explosieven naar boven. Deze maand alleen al gebeurde dat in Den Haag, Amsterdam, Maastricht en Haghorst. Het weer dan nog, het is vrijwel overal droog. In het noorden vanmiddag mogelijk een buitje. Het wordt 20 tot 25 graden.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 En luister, plezier, met muziek en informatie. weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Er is verrekt te veel te zeggen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 Alleen van mij. Ja, in het eerste uur ben ik begonnen met Oceaan van Raccoon. In Zandvoort is de Ierse kunstenaar Verker's Mulveni. uitgeroepen tot de nieuwe Europees kampioen Zandsculpturen. Hij volgde hiermee de Spaanse Sergio Ramirez op op 14 juli heeft een professionele jury Verkens voor de vierde keer in acht jaar tijd tot winnaar uitgeroepen. De vakjury beoordeelde het kunstwerk Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap als een virtuoos onderwerp met een uitstekende technische beheersing van het materiaal zand. De kunstwerk heeft een prachtige detaillering en een duidelijk beeld. De EK Zandsculture werd in 2019 voor de achtste acht en volgende keer in Zandvoort georganiseerd. De zes vrijheidsmonumenten van Zand zijn nog tot half oktober te bewonderen... en we hebben ook een buitenexpositie 75 jaar vrijheid. Dit jaar wordt het Zandscorpuurfestival voor het eerst uitgebreid met meer kunst in de openbare ruimte. Op Boulevard de Vaars kunnen bezoekers een prachtig buitenexpositie van de Zandvoortse fotograaf Edwin Munkkeur bekijken. De expositie bestaat uit een serie foto's over de verschillende grondrechtelijke vrijheden... Beelden van diversiteit en de samenleving van Zandvoort. De expositie is te bezoeken tussen 14 juli en 5 september. Ja, en ik ga door met Reinhard Meij voor onze Duitse vrienden. Maar een beetje vroeg misschien, maar hij zegt toch... Goedenacht, vreunden. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.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 Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Ja, dat was uit Meij. Goedennacht, vrienden. Een beetje vroeg, maar ja, je weet het niet, hè. Je weet het niet. 26 juli is er Music and Hippie Festival. A Tribute to Woodstock. En het is 26 juli tot 28 juli. Music en Hippie Festival. A tribute to Woodstock. 50 years anniversary. 3 Dagen of Peace. Love and Music at the Zandvoortse Boulevard. Amsterdam's Beach Hotel. Ah nee, Amsterdam Beat. Two stages with live music, street art, markt en food market. Live music at the beach clubs. And many more. Headliner Friday, concours Hippie. Headliner Saturday, Woodstock Tribute Band. More info, die komt er heel snel aan. Free entries, dus u bent vrij intree. Ja, en ik ga nu een hele mooie plaat draaien. En ik weet zeker dat ik iemand in Hoofddorp hier heel veel plezier mee doe.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 Hoe vaak dacht ik niet dat haar van anderen veranderen kon, terwijl ik droomde van jouw blauwe hoor. ...van de uitgezocht, ook uit 1997. En het gaat over Love Shine a Light... ...en dat is een nummer van de Britse band... Katrina and the Waves uit 1997. Het is de eerste single van hun negende en laatste studioalbum... ...Walk on Water. Het nummer werd door voor Katrina and the Waves... ...de eerste grote hit in twaalf jaar... ...na Walking on Sunshine uit 1985... Met Love, Shine and Light vertegenwoordigde Katrina en de Waves het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival van hetzelfde jaar. Met 227 punten haalden zij de hoogste score ooit en wonnen ze de finale met Vlag en Wimpel. Het werd het nummer ook buiten het Verenigd Koninkrijk een hit. De Nederlandse top 40 haalden het de vierde positie en in de Va Vlaamse ultratop 50 de zesde positie. Hier komt Love, Shine and Light van Katrina en de Waves.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 Ritme van zonvoort. Laatje blijven we een beetje in de songfestivals weer. Dit was Teach in En Teachin heeft met dit liedje dan niet gewonnen. Maar het was Dingedong, geloof ik dat het heette. Ja, en dat was al heel lang geleden. Goed, we gaan door. Ook samen creatief. En creatief is een nieuwe creatieve... Uh, een nieuwe creatieve vrijwilliger. Margaret Broersjes. Zij zal na de zomer om de week een workshop komen geven. En deze maand is er ook al even. En wel op donderdag 25 juli. Kom je meedoen? We maken een geweldige leuke raamhanger in Ibiza-stijl. Met onder andere hout, kralen, garen en veren. De kosten zijn 3,50 per persoon. Vooraf aanmelden is niet nodig. Donderdag 25 juli om half twee tot 4 uur en de locatie is Pluspunt. En Pluspunt zit in Vlemingstraat in Zandvoort. be here Als je naar buiten kijkt, weet je het eigenlijk al. Hè? Er zijn flinke zonnige perioden. In het noorden en het oosten is de eerste uren nog bewolking aanwezig. En vanmiddag kan in het noordelijk en westelijk kustgebied een enkele bui tot eh, ont ontwikkeling komen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de kust door 25 graden in het zuiden. De wind is overwegend zwak en komt uit uiteenlopende richtingen. In de middag kan de wind langs de kust van zee gaan waaien. Komende nacht zijn er vooral in het noordoosten enkele opklaringen... en daar kan dan ook een misbank ontstaan. Elders raakt het van het westen uit bewolkt. De minimumtemperatuur ligt tussen de 15 graden in het westen... en het zuidwesten van rond 8 graden in het noordoosten. De oostenwind is zwak, in het kustgebied mogelijk matig. In de loop van de nacht wordt de wind geleidelijk zuidoostelijk. Donderdag overdag komen meer wolkenvelden voor... maar schijnt ook af en toe de zon. In de middag valt hier en daar enige bui. In de noordoosten kan in de middag een enkele onweersmij ontstaan... en de maximumtemperatuur loopt uit 1 van 20 graden aan de kust... tot 26 graden in het oosten. De wind is zuidoostelijk en is matig. En in de loop van de middag draait de wind naar het zuidwesten... en wordt langs de westkust mogelijk vrij krachtig. En de bron bij mij is de KMI. Dus het kan niet verkeerd zijn, denk ik dan. Misschien. <laughs> Eventueel. Goed, we gaan luisteren naar Kayak. Rustless Queen. centrale ruimte van Pluspunt, in Noord... hangen momenteel een aantal grote en kleine kunstwerken aan de muur... en vooral bloemen. Deze werken zijn allemaal in de loop der jaren gemaakt door Loes Dirksen. Dirksen schildert al jaren... en is geen onbekende in de Zandvoortse kunstenaarswereld. Tussen alle bloemen in hangt een recent klein doek... met een afbeelding van de Zandvoortse kust. Het is niet alleen een heel mooi schilderijtje geworden... het is ook best bijzonder... Dat iemand van bijna 90 jaar, ja, moet je je voorstellen, nog zo mooi en aansprekend schildert. Dirkse is ooit begonnen als modetekenares... met talrijke be betekeningen in de knip van de beurda. Ze schilderde heel kleurrijk, vooral veel prachtige zomerse rozen, herfstbloemen, maar ook abstract. In overleg met de kunstenaar zijn de werken te koop. Het contact loopt via Jolanda Goosen, en dat is iGoosen et...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 Als wij watermensen moordt het water nooit veel. En als het water ons zal krijgen. Zandvoort krijgt een, een namenmonument en ter nagedachtenis is aan de Joodse Zandvoorters die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het namenmonument komt in plaats van het huidige Joodse monument op de hoek van de Jacob van Heemskerkstraat en de Dr. John G. Metzerstraat. Het is het initiatief van stichting Joods Monument Zandvoort. Op het monument komen de namen van ruim 300 omgekomen Joodse inwoners van Zandvoort die een eigen, geen eigen graf hebben. De Joodse gemeenschap in Zandvoort bestond rond 1940 uit een kleine 600 personen. Een groot aantal van hen is vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog in de concentratiekampen. Het ontwerp refereert naar de heilige ark van de voormalige synagoge... die in 1922 tot 1940 in de Zandvoort op dezelfde plaats heeft gestaan. Het huidige monument... Het huidige monument dat gaat verhuizen en dat heeft jaren dienst heeft gedaan voor de herdenkingen op 4 mei, verhuisd naar de Algemene Begraafplaats in Zandvoort. Het gedenkteken blijft daarmee behouden aangezien het van cultureel historische waarde is voor het dorp en herdenkingen. Ik heb Circus Zandvoort voor het Biscoe programma En dat loopt tot 24 juli. Toy Story 4. En dat is in 3D en in het Nederlands. En die is er dagelijks om 11 uur morgens En dat is in interesse 6 jaar. En nieuw is The Lion King. En dat is 3D. En het is 9 jaar. En dat is dagelijks om half 3. En om half 8. Pride at the Beach. Roze filmzagen. Riyadh. Dinsdag 30 juli. 9 uur. En verwacht wordt... Playmobil, de film. Voor kaartverkoop en info www.circassandvoort.nl Ja, dat was een hele mooie. En ik ga door met Stammelen in. Suzy Quatter. Our love is alive And so we begin Fully laying our hearts on the table Stumbling in Our love is There's a flame De 19-jarige Zandvoortse ballerina Fabienne Deesker studeert ballet aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Vorige week werd zij tijdens de première van de eindvoorstelling verrast. Ze kreeg de prestigieuze Kilian Foundation Scholarship Award uitgereikt. Fabienne Deesker begon op haar derde jaar al met dansen bij de bekende Zandvoortse danseres Connie Lodewijks. Al snel raadde zij talenten aan om auditie te doen bij de Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hier werd Fabienne aangenomen bij de school voor jong talent. En in de jaren stroomde ze door tot het HBO bachelorprogramma van de dansvakopleiding. Waarbij zij na nu de laatste jaar ingaat. Vanaf september gaat deze keer stage lopen bij het ballet Theater Potsheim in Duitsland. Als eindopdracht van haar studie. Daarna hoopt zij de stap te maken in de professionele danswereld. Balletliefhebbers zullen in de nabije toekomst ongetwijfeld nog veel van haar gaan horen. Put Het Papa Chico sluit ik het uurtje af. Het tweede uur zelfs al af. En Papa Chico van Tony Expertiso. Ik wens u een heel fijn week nog. En heel mooi weer, want het wordt fantastisch weer. En daarnaast natuurlijk een heel fijn weekend. En graag tot volgende week woensdag.